Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgende week donderdag is er in Parijs een internationale top over de toekomst van Libië. Dat heeft de Franse president Sarkozy bekendgemaakt na gesprekken met de voorzitter van de Nationale Overgangsraad. Op de top moet worden uitgestippeld hoe het verder moet in Libië na het regime van kolonel Gaddafi. De bijeenkomst is een initiatief van Groot-Brittannië en Frankrijk. Alle landen die meedoen aan de militaire missie in Libië zijn uitgenodigd, net als China, Rusland, India en Brazilië. Sarkozy zei ook dat Frankrijk de Libische opstandelingen blijft steunen zolang dat nodig is. In delen van Tripoli wordt nog altijd gevochten.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 een automaat kunnen halen. Een Russisch onbemand ruimteschip is vanmiddag kort na de lancering verongelukt. Het ruimteschip zou het internationaal ruimtestation ISS bevoorraden met onder meer zuurstof, voedsel en brandstof. In het ISS verblijven nog altijd zes astronauten. Dat de voorraden niet zijn aangevuld leidt voorlopig niet tot problemen. Waardoor de lancering is mislukt is nog niet duidelijk.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 Maar eerst praat ik met pastoor Norbert van der Sluis. Hij veroorzaakte deze week een rel in het Brabantse Liemde, omdat hij niet wilde meewerken aan de kerkelijke uitvaart van een man... die besloten had om euthanasie te plegen. Pastoor van der Sluis wilde dat niet vanwege gewetensbezwaren. En ik ga nu met hem praten. Goedenavond, meneer van der Sluis. Een hele goede avond. Ja, u zit hier niet bij mij in een studio in Hilversum. Want, ik zit in mijn eigen pastorie. Ja, Want u moest zojuist een kerkdienst leiden uh, in uw gemeente. Ja. Uh, dat duurde geloof ik tot half acht, dus dat haalde u niet meer. Mm -hmm. Bent u er eigenlijk nog op aangesproken vanavond? Vanavond niet. Nee, maar dat zijn allemaal hele brave, trouwe kerkgangers uh, die door de week komen. Dus daar heb ik ook niet veel uh, scherpe kritiek van te verwachten, denk ik. Nee, nee, want het was wel het gesprek van de dag, hè? Uh, waarschijnlijk wel, maar ja. Ik heb een heleboel gesprekken hier in de pastorie moeten voeren... zoals u zult begrijpen, met allerlei media. En uh, ik ben dus niet veel op de straat geweest, om het zomaar eens te zeggen. Dus ik heb niet al het gesprek van de dag op straat kunnen opvangen... maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ja. Want laten we dan even luisteren naar enkele fragmenten... uit een uh, reportage van Omroep Brabant. Ik vind dat belachelijk. Ik heb er helemaal geen woorden voor... wat hij klaar heeft gemaakt. Hij had gewoon de kerk open moeten stellen als hij zelf uh, wetensbezwaren had... Dan had een andere pastoor de dienst kunnen doen. Je ja, had gewoon die uitveiding moeten regelen voor die meneer. Hij is gewoon niet uiteindelijk. De kerk is voor de mensen. En de kerkgemeenschap moet door de mensen gevormd worden. En als je je afzondigt van wat de mensen vinden, dan ben je niet goed bezig. Denk. Ja, Norbert van der Sluis, pastoor. U bent niet goed bezig, zegt deze mevrouw. Nou, ik kan me de emoties van mensen goed indenken. Ik heb daar zelfs tot op zekere hoogte begrip voor. Dus. Ik kan me deze reactie ook wel een beetje, een beetje voorstellen. Ik heb er ook niet zoveel moeite mee. Maar ja, ik vind toch dat ik uh, naar eer en geweten gehandeld heb... zoals de kerk dat van mij vraagt. En nogmaals, naar eer en geweten. Niet alleen omdat ik vind dat ik loyaal moet zijn aan de richtlijnen van die kerk... maar omdat ik ook met de uitgangspunten van die richtlijnen... het ingeweten en volle overtuiging eens ben. Ja, U hoorde deze mevrouw ook zeggen, hij is God niet uiteindelijk... Ja, zonder meer. Dat zal ik onmiddellijk beamen. En dat geldt ook uh, voor andere mensen in de kerk. Uh, kerk is zeker voor een deel ook mensenwerk. Maar we gaan er wel vanuit dat die kerk uiteindelijk uh, heel veel met God te maken heeft. Laat ik het dan maar voorzichtig formuleren. Laten we even teruggaan naar het overlijden van de betreffende man. Dat was op vrijdag 12 augustus, uh -huh. de dagen daarvoor. Wanneer hoorde u voor het eerst uh, dat deze man zou komen te overlijden door euthanasie? vrijdagmorgen 12 augustus, om pakweg 11 uur. Meneer was toen ongeveer twee weken thuis uit het ziekenhuis, was opgegeven. Uh, ik ben in die periode bij mijn weten als ik het goed reconstrueer... Uh, vier keer geweest, waarvan die vierde keer dus op vrijdag 12 augustus. En toen waren er ook al wat aanzetten gemaakt voor, uh, voor de kerkelijke uitvaart en in de bespreking daarvan bleek mij dat uh, er sprake zou zijn zelfs op niet al te lange termijn vanuit energie. En wat dacht u toen? Toen dacht ik oh jee. En Vervolgens heb ik vrijwel meteen erop aan de echtgenoten van de betrokkenen aangegeven... dat dat voor mij als pastoor, maar ook als privépersoon, laat dat duidelijk zijn... dat ligt één op één, een, een ernstig probleem was dat ik daar grote moeite mee heb. En wat zei die mevrouw toen, de echtgenoot? Dat ze zich dat nog wel kon voorstellen. Dat ze, dat, dat ze mijn mening ook wel respecteerde, maar... Ja, dat ze toch hoopte dat er een uitvaart zou kunnen plaatsvinden. Ik heb aangegeven dat ik daar enige bedenktijd voor wilde. Maar dat ik uh, ja, het wel als een ernstig probleem zag, nogmaals. Hoe lang heeft u nagedacht? Um, ja, enkele uren, want ik werd om een uur of vier gebeld door de. Uitvaartonderneming dat uh, meneer overleden was. met het verzoek om de uitvaartdatum vast te leggen. En toen heb ik gevraagd of ik toch niet even met uh, de echtgenote van meneer mocht spreken. om te vragen of er inderdaad, zoals hij had aangegeven. sprake was van euthanasie. En toen bleek die inderdaad al diezelfde middag te zijn voltrokken. Dus die bedenktijd. ja, die heb ik niet eens vol kunnen maken, om het zomaar eens te zeggen. En ik heb dus ook niet de gelegenheid gehad om mijn standpunt... het standpunt van de kerk nog in een vervolggesprek toe te lichten. Uit te leggen. Proberen toch nog een andere oplossing te zoeken. Maar dat, ja, op dat moment werd ik door het telefoontje van de uitvaartonderneming... min of meer voor onvoldoende feit geplaatst. Ja vond ik dat ik niet anders kon handelen zoals ik, dan zoals ik gedaan heb. Heeft u dat zelf ook tegen de uh, betreffende familieleden verteld? Ik heb op, want ik heb op dat moment dus telefonisch... had ik mevrouw een telefoon en heb ik gezegd... ja, als de zaken zo liggen, dan kan ik niet uh, toestemmen in een kerkelijke uitvaart. En de reactie van mevrouw was... nou. Ja, respect voor mijn persoonlijke beslissing. Ze vond het wel heel erg jammer. En ze zou zoeken naar een andere mogelijkheid... om elders toch een uitvaartplechtigheid uh, te doen, plaatsvinden. Ja, want waarom... Uh, het heeft natuurlijk te maken met gewetensbezwaren... maar mm -hmm. waarom wilt u dat niet? Waarom wilt u niet een, een parochiaan... die al heel lang bij u in de kerk kwam... Uh, die... Uh, uh, vreselijk getroffen is door een dodelijke ziekte. Waarom uh, wilt u deze man niet in, in zijn eigen kerk begraven? Kunt u dat uitleggen? Omdat de kerkelijke richtlijnen wat dat betreft heel duidelijk zijn. Kijk, de kerk wijst euthanasie klip en klaar af. Dat is niet erg de bonton, om het zomaar eens te zeggen tegenwoordig. Anno 2011 vinden mensen dat je volkomen autonoom over je leven moet kunnen beschikken. en Het kerkelijke standpunt gaat daar in die zin tegenin, dat de kerk vasthoudt aan het gegeven, dat een basisgegeven is voor ons geloof, dat wij ons leven ontvangen van God en dat Hij uiteindelijk bepaalt wanneer dat leven gedaan is. En door euthanasie te laten plegen ga je eigenlijk min of meer zelf op de stoel van ons lieve heer zitten. En maak je duidelijk dat je dat leven ziet... als iets waar je zelf over kunt beschikken... waar je zelf de regie over hebt, van wieg tot graf. En dat verstaat zich dus niet... met nogmaals een van de fundamentele uitgangspunten van ons geloof. Dat is de basis voor de richtlijnen van de kerk... die zeggen, in het geval van euthanasie kan er geen kerkelijk uitvaart plaatsvinden. Ja, dus als... kan, ik, kan ik dan con concluderen ja. dat het voor u ook niet ingewikkeld was... om dat besluit te nemen? In principe niet, maar ik had graag nog die bedenktijd... in die bedenktijd had ik bij mezelf het voornemen intern geformuleerd... om in een vervolggesprek uh, diezelfde avond of de volgende ochtend toch nog een keer uh, met de familie de andere mogelijkheden... zoals palliatieve sedatie, waar de kerk absoluut niet tegen is voor te leggen... en te kijken of we toch niet langs die lijn uh, een opening zouden kunnen creëren. Maar die tijd heeft u niet meer gehad, zegt u, want toen was het al gebeurd. Ja, precies. Ja. Maar stel, hè, stel dat de echtgenoot u nou niet had verteld over die aanstaande euthanasie... en het was mm -hmm. toch gebeurd, dan had u de ja. uitvaart waarschijnlijk wel gewoon geleid. Ja, u kunt mij toch niet verwijten dat ik iets doe... waarvan ik op basis van iets waar ik geen kennis van heb. Ik, bedoel, ik had geen enkele reden om te veronderstellen. Nog door uitlatingen van de, de familie, nog door mijn eigen waarnemingen. Kijk, als je ziet dat mensen echt vreselijk aftaken... Ik ga geen uitspraken doen over de medische toestand van, van de betrokkenen. Uh, dat is mijn taak niet, mijn verantwoordelijkheid niet, maar... Ik heb niet kunnen bevroeden dat uh, er sprake zou zijn van euthanasie. Um, en ik werd daar echt op dat moment die vrijdagochtend door overvallen. Ja. Nou ja, ik, ik stel eigenlijk die vraag ook omdat ik me ook voor kan stellen... dat u zonder dat u het uh, weet misschien wel eens mensen mm. uh, heeft begraven... die ook euthanasie hebben ja. gepleegd. Is, ja, dat, dat, is dat, dat lastig om dat nu te ontdekken? Of, of, of mm. misschien... Uh, uh, ja ik kan me voorstellen dat u nu denkt, van, ja, het is misschien heel vaak zo gebeurd. En ik, wist ik het helemaal niet. Ja, nou, dat realiseer je tot op zekere hoogte wel. Het is wel zo dat nu op dit moment uh, er tal van verhalen opduiken... van mensen die beweren met zekerheid te weten dat andere dorpsgenoten... Mm. wel op dezelfde wijze hun leven beëindigd hebben of laten, hebben laten beëindigen. Ja, dat, dat hoort u nu in de, in, in de gemeente, begrijp ik. Dat zinkt nu rond, maar goed, daar, dat is kennis achteraf. Ja. Ik handel op basis van de kennis van dat moment... en ik heb nogmaals gemeend dat dat de enige rechtmatige juiste beslissing was... zoals ik die genomen heb. Ja, en, en de kerk beschikbaar stellen aan een andere pastoor... zoals net ook in het fragment hoe iemand werd gezegd... was dat niet een oplossing geweest? Ja, daar verschillende meningen in de, in de visie van de nabestaanden wel. Ik vind dat mm, ja, voor mijzelf mm, geen mogelijkheid... omdat ik nogmaals handel op basis van mijn eigen inzicht... mijn eigen geweten conform de richtlijnen van de kerk... die zegt er kan geen kerkelijke uitvaart plaatsvinden... Ik ben hier als pastoor verantwoordelijk. Nou, dan kan ik niet aan iemand anders uh, toestemming geven... om iets uit te voeren of iets te doen... Mm. waarvan ik zelf nogmaals gewetensvol uh, heb vastgesteld... Ja. dat ik die verantwoordelijkheid niet kan of wil nemen. Nou, Zijn er ook pastoors die geen probleem hebben met de uitvaart... voor iemand die is overleden door euthanasie? Vanmiddag in het EO-programma mm -hmm. Dit is de Dag op Radio 1... Ja. zei pastoor en docent kerkelijk recht Ad van der Helm het volgende...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 En in zo'n geval uh, is er ruimte uh, uh, dat, uh, dat er uh, toch een kerkenuitvaart is. Ad van der Helm was dat. Er is ruimte, zegt hij. Nou, dit is de mening van een overigens uh, bekwaam en gerespecteerd kerkjurist. Maar wat vindt u ervan wat hij zegt? Ja, ik denk dat uh, zijn interpretatie van uh, de uitgangspunten een andere is... dan zoals die momenteel in deze stand van zaken door de kerk wordt gehanteerd. Maar er is dus kennelijk discussie over, ook binnen de kerk. Ja. Nou, ik neem aan dat uh, dit soort zwaarwegende en ingrijpende zaken in zekere zin altijd voorwerp van discussie zijn. Alleen denk ik ook dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven... de kerk zo dierbaar en zo heilig is en ook zou moeten zijn en blijven... dat ik niet verwacht dat er op korte termijn... Uh, hele grote verschuivingen in het kerkelijk standpunt zullen komen... Met alle respect voor de mening van meneer Van Helm. Ja, nou, nou moest u wel uh, figuurlijk op het matje komen van het kerkbestuur. Uh -huh. uh, laten we even luisteren naar Tini van den Berg. Die reageerde gisteren uh, in het Radio 1-journaal.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 Ja, het lijkt erop alsof hij eigenlijk dreigt met ontslag. Voor mij, ja. Ja, ja dat klopt, maar het is niet aan meneer Van den Berg... om mij te dreigen met ontslag. Dat is aan de bisschop. Ja, en wat denkt u, hoe loopt dat af? De zaak ligt nu bij het bisdom en het bisdom zal daar, denk ik op niet al te lange termijn, wel een uitspraak in doen. Maar bent u bang ze... dat u uw baan straks kwijt bent of dat u een berisping krijgt nee, of wat dan ook? Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ten eerste, nogmaals, ben ik ervan overtuigd dat ik zo gehandeld heb dat mij niets te verwijten valt. En ten tweede ben ik, om het zomaar eens te zeggen, bedienaar van Christus en zijn kerk. En die kan ik ook heel goed ergens anders dienen. Dat hoeft niet per se een link te zijn, hoewel ik hier graag nog zou blijven. Maar als de bischop in wijsheid oordeelt dat het voor de progie en voor mij beter is als ik ergens anders naartoe ga, dan valt daar met mij wel over te praten. Nou ja, dan, dan bent u wel ver... bereid om eventueel over te stappen naar een andere gemeente. Ja, waarom zou ik niet bereid zijn? Ik heb uh, gehoorzaamheid beloofd aan de bischop... maar ja. uh, het zou me verbazen als de bischop uh, de oplossing uitsluitend in die richting zoekt. Ja. En excuses aan de familie? Nee, dat is me heel enkele malen eerder gevraagd, uh, ook door andere media. En het is niet zozeer dat ik te hoogmoedig ben om uh, het boetekleed aan te trekken... maar ik doe dat alleen als ik dat oprecht kan doen... in die zin dat ik uh, ook de overtuiging heb dat ik foutief, onjuist gehandeld heb, dat mij iets te verwijten is. En zo voelt het niet? Zo voelt het niet. Dus dan kan ik onmogelijk, in strikte zin des woords, excuses aanbieden. Ik wil best op enig moment, als de emoties wat gezakt en bedaard zijn... met de familie in gesprek, om met hen te praten over hun gevoelens... hun gekwetst zijn, hun verdriet, hun teleurstelling. Maar excuses aanbieden op grond van uh, schuld of schuldbesef... kan ik dus niet. Mag ik u danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Pastoor Norbert van der Sluis was dat. Hij veroorzaakte deze week een rel in zijn gemeente... omdat hij dus niet wilde meewerken aan een kerkelijke uitvaart... van een man die euthanasie had gepleegd. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. Fotograaf Diederik Meijer is mijn volgende gast. Goedenavond. Ja, dank je. Um, Mag ik je zeggen? Ja, ja Dat hadden we net gezegd. Hè? Nou, we gaan het over een heel ander onderwerp hebben. Over een hele bijzondere videopresentatie die jij hebt gemaakt... over je 73-jarige moeder, Anna Spierings. Die heeft uh, Alzheimer, of leidt aan Alzheimer, moet je geloof ik zeggen. Uh, nou, Die hele videopresentatie die is vanaf vandaag te zien in het museum... Het Dolhuis in Haarlem. Bij een hele speciale tentoonstelling over... Uh, wij zullen doorgaan over de kunst eigenlijk van het uh, ouder worden. En die videopresentatie van jou die heet een lang gerekt... Afscheid. Um, en eigenlijk richt je je daarbij op wat jouw moeder nog wel kan of wat er nog wel is, in plaats van, van wat er allemaal is verdwenen hè, als je Alzheimer krijgt. Ik dacht wel gelijk van: ja, wat is er eigenlijk nog wel als je naar je moeder kijkt? Uh, genegenheid. Dat is er nog. Uh, Hoe uitziet dat dan? Dat, uh, dat uitzicht erin dat uh, uh, als je haar uh, knuffelt, uh, vasthoudt dat, uh, dat zij dat heel fijn vindt. Uh, zij kan niet meer communiceren, uh, zoals wij nu doen. Dat, uh, dat lukt niet. Uh, ze praat nog wel, maar dat is eigenlijk niet meer uh, uh, ja, begrijpelijk. Het zijn woorden, flarden. Uh, maar uh, ja, je kunt haar nog steeds uh, vasthouden en, en knuffelen... En, uh, dat doe je dus ook vaak? Ja, ja. en je ziet dat ze daar, daarvan geniet. Ik, ik wil je graag een beetje uh, corrigeren, als je dat goed vindt... Um, omdat het werk wat ik gemaakt heb... dat gaat eigenlijk veel meer over de liefde... tussen haar en haar laatste levenspartner, Vrouwke van Bergen. Haar vriendin, met wie ze al... Uh, um, ik denk een jaar of 18, uh, zeg ik, uit mijn hoofd uh, samen was... En, en hoe zij allebei eigenlijk nog die liefdesrelatie uh, ervaren... Um, in, in de loop eigenlijk van... het uh, hele proces. Van ja, ja. ja, klopt. En, en, en die foto's, uh, dat zijn prachtige foto's van deze twee vrouwen... die vaak in uh, omhelzing... In, ja, ze knuffelen gewoon, hè? Ik bedoel, ja. als we het toch over knuffelen hebben... eigenlijk zijn ze constant knuffelen. Ze zijn van heel dichtbij genomen, ik geloof een meter afstand. Ja. Uh, waarom ja. heb je daarvoor gekozen? Om het zo te fotograferen. Ja, zo dichtbij? Um, ik heb geen idee, eigenlijk ging heel erg vanzelf. Um, ik denk dat ik gewoon heel erg toch op zoek was naar uh, het, het overbrengen van de emotie van dat moment. En uh, ja, dat gaat gewoon het beste eigenlijk als je daar natuurlijk uh, uh, dicht op zit. En dat gewoon uh, eigenlijk bijna beeldvullend. Uh, in, in beeld weten ja, en wat je dan ziet is dat je ziet heel vaak de ogen van jouw moeder die Alzheimer heeft en je ja. ziet ook heel vaak de tranen in haar ogen ja dat en je ziet ook dat zij eigenlijk mentaal heel erg afwezig is al hoe zie en, je dat dan nou er zit een soort uh, uh, starende blik in uh, ze heeft een soort starende blik in haar ogen uh, en je ziet dat uh, uh, ja dat, dat ze eigenlijk met, uh, met die omgeving niet zo heel veel uh, echt contact mee heeft. Nee. Uh, dus eigenlijk alles wat er om haar heen en buiten haar om gebeurt... dat zij dat, zij dat eigenlijk... Uh, ja, dat, zij, dat zij dat in veel mindere mate uh, contact mee heeft. Dat, dat zie je heel duidelijk in, in haar blik. Ja, en was het moeilijk om, om die foto's te maken? Want het is toch tenslotte je moeder, die eigenlijk ziek is ook. Hè? Ja. Uh, en, en dan maak je er een soort professioneel project van, om het even oneerbiedig te zeggen. Ja, dat klopt. Dat is soms heel erg raar. Uh, ik heb dat niet gevoeld op het moment dat ik uh, aan het fotograferen was. Want je hebt het niet meer kunnen vragen of het mocht. Uh, nee, klopt. Nee, nee. Nee, dat lukt niet meer. Nee. En zit dat je dwars? Dat je toch niet echt haar toestemming hebt dan? Nee, dat zit mij niet dwars. Omdat ik... Uh, uh, ik, ja, ik vind zelf heel erg dat, uh, dat, het, ja, dat het werk haar heel erg eert. Uh, dat het uh, uh, de liefdesband die zij heeft met uh, vrouw, haar partner... heel erg eert. En, uh, en dat het hen beiden uh, heel erg recht doet. En Ik merkte gisteren tijdens de opening... Uh, nou goed, daar heb ik een speech gehouden en, en een aantal fragmenten voorgelezen uit teksten die zij zelf heeft geschreven over haar ziekteproces. Ja, die zijn ook te zien in die videopresentatie. Ja, dat klopt. En uh, nou, daar was familie van mij aanwezig, uh, de broer en de zus van mijn moeder. En ik, ik was uh, natuurlijk van tevoren ook wel onzeker hoe zij erop zouden reageren, maar ze waren ook heel erg ontroerd. En, uh, en ja, op een heel positieve manier eigenlijk. Um, en ik denk, als ik kijk naar hoe dat proces verlopen is... maar ik ga straks die vraag beantwoorden, want dat, dat moet nog even uh, natuurlijk ook. Um, Welk proces bedoel je? Jij zegt, als ik kijk naar hoe het proces verlopen is? Nou, dat ik, dat ik eigenlijk uh, gaandeweg me heel erg ben gaan richten... inderdaad op die liefde die nog aanwezig is... en die van beide kanten gevoeld wordt... maar die, die van de ene kant eigenlijk niet meer geuit kan worden... Maar die zie je in, uh, terug in uh, ja, hoe zij reageert op de aanwezigheid van, uh, van Frauke, haar, haar partner. En uh, ja, hoe dat haar opvrolijkt. Ja, dan zie je dat er en... toch nog heel veel is. Want hoe, hoe kwam je op dit idee om dit te gaan doen? Want het is toch inderdaad een professioneel project... om maar weer bij die vraag terug te komen... Ja. Uh, uh, over een heel persoonlijk uh, naar ook eigenlijk. Ja, het is gaandeweg gegroeid. En uh, ik zal eerst nog heel even beantwoorden... op welk moment het wel moeilijk was hè, voor mij om dat werk te maken. Uh, het kwam veel meer op het moment dat ik s'avonds thuis zat... en uh, eigenlijk al die foto's in mijn computer had geladen... en het dan door zat te kijken... Uh, en ook op het moment dat ik het uiteindelijk aan het einde... Um, ja, moest gaan, gaan ombouwen tot een, tot, ja, tot een videoprojectie... Waar dan, waar dan overigens geen bewegend beeld, maar fotografie... Um, een, een stuk uit een audiogesprek wat ik met vrouwen heb gevoerd... Um, en dan uh, uh, bladzijden uit, uh, uit het uh, dagboek van, uh, van mijn moeder. Dat ik daar eigenlijk uh, heel erg moeilijk toe kwam... om dat, om dat te gaan samenstellen... Wat zat je in de weg dan op dat moment? Ik bedoel, dan moet je eigenlijk gewoon je, je professionaliteit inzetten. Hè? Om zoiets emotioneels, om daar een project van te maken. wat lukte er dan niet? Heb, heb je daar zicht op gekregen? Nee, ik denk dat het heel moeilijk te, te duiden is uh, voor mijzelf ook. Wat, wat dat precies is, dat is uh, moeilijk onder woorden te brengen. Ik, denk, ik vermoed zelf dat het te maken heeft dat, dat, je, dat ik geen afstand had tot de inhoud van dat werk. En dat, en dat je daardoor eigenlijk niet of dat ik daardoor niet in staat was om, om een soort naar het totaal te kijken... en dan te zeggen, die is goed en die halen we eruit en die niet en zus en zo. Je uh, ziet toch elke keer je moeder die Alzheimer heeft en die traan in de ogen heeft. Ja, ja, ja dat klopt. En, en, en op die momenten greep het me soms uh, inderdaad, inderdaad heel erg aan. Ja, dat is zo. En je vroeg naar uh, hoe dat proces verlopen is... Um, ik ben uh, in januari 2010 begonnen met fotograferen. En toen zat de man eigenlijk ongeveer een jaar in het, in het verpleeghuis. En aanvankelijk ja, is dat gewoon heel chockerend eigenlijk. En, en uh, ja, dramatisch wat, wat, je, wat je meemaakt en hoe dat, uh, hoe dat gaat. Uh, wat uh, vond je het meest dramatisch? Hè? Na de opnamedag om uh, me om, om, om te draaien en uh, het pand uit te lopen en haar daarachter te laten. Dat vond ik echt uh, heel vreemd en raar en, uh, en, en hard ook. Eigenlijk heel, heel hard. Want? Uh, omdat je uh, op dat moment uh, eigenlijk iemand uh, min of meer verlaat. Ja. Ja. Maar het kan niet anders. Ja, nou ja goed, het is natuurlijk een, een, een, een keuze die niet alleen aan mij alleen is geweest. Dus uh, goed, dat is zo gelopen. Um, en gedurende dat eerste jaar... Ja, was ik eigenlijk elke keer als ik er op bezoek was geweest... heel erg emotioneel. En, en, en toen had ik ook niet het idee dat ik het kon gaan fotograferen. Omdat, omdat het wat je gaat fotograferen ligt heel erg in het verlengde van hoe je de situatie eigenlijk ziet en ervaart. En, en dat was op dat moment eigenlijk veel, veel te confronterend. Ja, en wanneer dacht je van, ik kan hier toch wat mee gaan doen? In de loop van 2009 ben ik er eigenlijk in de situatie... andere, andere dingen gaan zien en, en inzien. En, en een daarvan is dat ik gaandeweg merkte... dat ik uh, ja, nog nooit zo vaak met mam had geknuffeld als, als in dat jaar. Ook omdat er bij haar bepaalde uh, remmingen door haar ziekte eigenlijk, eigenlijk wegvielen. Dus je zag heel veel voordelen aan dat hele proces? Dat er in, uh, in, in die moeilijke situatie ook uh, er zich mooie dingen kunnen voordoen, ja. Ja, klopt, klopt. Wat zou Mam ervan gevonden hebben, van wat het geworden is? Wat denk je? Um, ik denk dat ze het, uh, het een mooi, mooi project uh, zou vinden. Goed, het is allemaal uh, te zien, uh, dus deze videopresentatie... over uh, de moeder uh, van Diederik Meijer, die aan Alzheimer leidt... in het Dolhuis in Haarlem. En de link naar de tentoonstelling staat op onze website tweedingen.nl. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Morgenavond, dan zijn we er niet, dan is er uh, voetbal. Maar vrijdagavond om 8 uur is Twee Dingen van Max er weer. Zometeen uh, NOS Langs de Lijn, gepresenteerd door Robert Meder. En eerst het nieuws met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. Volgende week donderdag is er in Parijs een internationale top over de toekomst van Libië. Dat heeft de Franse president Sarkozy bekendgemaakt na overleg met de voorzitter van de Nationale Overgangsraad. In Tripoli wordt nog altijd jacht op kolonel Gaddafi gemaakt en er wordt ook nog steeds gevochten. Mogelijk moeten 300 van de 1000 bibliotheken verdwijnen. Dat zegt het SIOP, het instituut dat zich inzet voor het goed functioneren van de bibliotheken. Door gemeentelijke bezuinigingen moet in totaal 50 miljoen euro worden ingeleverd. Er wordt onder meer gedacht aan onbemande bibliotheken waar lezers boeken uit een automaat kunnen halen. Een Russisch onbemand ruimteschip is vanmiddag kort na de lancering verongelukt. Het zou onder meer zuurstof, voedsel en brandstof brengen... naar de zes astronauten die nog in het ISS zitten. Dat de voorraden niet zijn aangevuld leidt voorlopig niet tot problemen. Waardoor de lancering is mislukt, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Italië heeft een agent vanmorgen een man doodgeschoten... die een speelgoedpistool op de politieauto had gericht. De man van 19 had zich verkleed met onder meer een masker en een tulband... Hij was op weg naar een afspraak met vrienden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS, Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, worden het Ajax en Twente of wordt het toch alleen Ajax? De Tuckers proberen vanavond de Champions League te bereiken... u weet het ten koste van Benfica. Vorige week werd het in Enschede 2-2. Vanaf kwart voor negen gaan we het duel live volgen... met onze verslaggevers ter plekke. We kijken ook vooruit naar de Europa League playoffs van morgen... van AZ en PSV. En de hockeymannen hebben een Olympisch ticket binnen. Ze wonnen van Ierland en staan bij de laatste vier van de DK. Straks gaan we napraten met onze verslaggever Gerrit de Groot. Maar we beginnen met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 Tex Elmend zilver dus op het WK, net als vorig jaar. Maar toen voelde het als een overwinning. Maar dit jaar is dat toch wat anders. Bondscoach Maarten Arends. Ja, shit, zo uh, is een negatieve herstelling. Ja, in, in principe, uh, ik denk dat hij vorig jaar er blij mee was. Ik denk dat hij er nu niet mee blij is. Ik, ik heb nog niet gesproken, want hij moest naar dopencontrole, allerlei dingen. Dus, maar ik denk dat hij er nu niet meer bij. Hij zat er heel dichtbij. En dat is echt heel erg zuur. En, uh, ja, hij verliest twee strafjes tegen één en uh, daardoor wordt hij tweede van de wereld en uh, geen eerste. Al met al toch een topdag. Het wordt niet afgemaakt, maar uh, fantastisch nee, het gepresteerd. Fantastisch een fantastische dag. Uh, mega deelnemers, 95 uh, mannen doen mee. En je maakt zeven potten en je wordt tweede van de wereld. En uh, een aantal fantastisch mooie scores gemaakt. Maar je mist net wat. En dat uh, is zuur. We zijn een jaar verder na die zilveren medaille van vorig jaar. Op welke punt is hij beter geworden? Oh, de hele dag was beter dan vorig jaar. Vorig jaar zaten er nog een paar uh, narrow escapes bij. Dat het net aan goed ging. En nu uh, vond ik hem overal veel beter. Ja, er zijn nog kleine dingetjes wat nog beter kan. Noem eens wat? Ze uh, pakking. Vasthouden. Iets tactischer in, uh, in de finale. Had iets tactischer mee moeten doen. Maar uh, het, was, het, zijn, het zijn echt minimale verschillen. Een goede dag, maar net niet afgemaakt. Is dat uh, aan te leren in een aantal maanden nog? Wat je nu net uh, noemt? Ja natuurlijk, dat, dat, zijn, dat zijn kleine dingen en in, in we hebben bijna nog een jaar de tijd, iets minder, maar dan kan je nou op doen hoor. Dus dat komt allemaal, we gaan er hard aan werken, laat ik zo zeggen. Maarten Arendt was dat, de bondscoach. Nog tien minuten, dan wordt er afgetrapt bij Benfica Twente. Gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Straks dat verslag. Eerst even naar het hockey, want de Nederlandse hockeyers... die uh, plaatsten zich uh, met een 7-4 overwinning op Ierland... voor de halve finales van het EK in München Gladbach. Maar daarmee verzekerden ze zich ook voor een ticket van een ticket... voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Gerard de Groot en Take Takema.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 Voor de wedstrijd hadden jullie het idee dat het nog moeilijk zou kunnen worden tegen die Ieren? Ja, je ziet dat het een hele stugge ploeg is die, die, die gewoon met z'n allen toch een beetje ja, echt proberen hard te verdedigen en dan op de counter te spelen. En dat deed het vandaag een paar keer best aardig. En zij moesten natuurlijk met heel veel goalsverschil winnen om, om ons echt lastig te maken. Maar ja, je, weet het, je weet het nooit. Ze lopen hard, hè? ze slaan hard. Nee, het zijn gewoon wat dat betreft de jongens die het Ierse rugby team niet gehaald hebben. Die hebben ze stik stick in de handen gegeven. Die mogen nu tegen ons spelen. Maar moet ik zeggen dat het wel fair en allemaal... Het gaat hard maar fair, dus dat is wel mooi. Ja, dan een, een prachtige manier waarop ze dan dat volkslied zingen. Hè. Je ziet ze zo in de kroeg in Dublin staan. met de Guinness in hun hand. Want we gaan even die Nederlanders oprollen. Ja, zelf eh, ken ik vanuit rugby in Lensham Road. Als ze daarna met dat eh, aarland met z'n allen meezingen. Het is wel eh, indrukwekkend. En hier moet ik zeggen dat er verrassend veel Ierse sports waren. Jullie speelden hier om in ieder geval Londen te halen. Dat is nu bereikt. Ik zei het al, halve finale. Wordt er nu uh, België of Spanje. Maar uh, gaat er nog iets veranderen in de instelling van het Nederlands elftal? Gaan jullie, gaan jullie wat, uh, wat, wat frivoler spelen? Wat minder op resultaat? Nou, Ik denk dat uh, op het moment dat je vandaag zeven keer scoort... dat je niet kan zeggen dat we op resultaat gespeeld hebben. Vier corners, hè? Ja, maar die, moet je er ook, die kan je ook niet op de middellijn halen. Nee, dus, uh, en ik denk als je kijkt hoeveel, hoeveel ballen nog tegen de keeper aan hebben geschoten... hoeveel net niet. Ik denk uh, dat je zeker niet kan zeggen dat wij plichtmatig onze wedstrijdje afspelen. Uh, zowel tegen Engeland, wat een mooie wedstrijd was. Tegen Frankrijk winnen we 8-1. Vandaag scoren we weer 7 goals. Dus uh, je kan er heel veel op zeggen, maar dat we zakelijk uh, spelen niet. Oké, okay, teruggetrokken. Dat, maar wat ik bedoel te zeggen is dat je, je bent gefocust om die halve finale te halen. Dat is een toernooi binnen een toernooi. Ja, en uh, dat klopt helemaal. We, ja, uiteindelijk het uh, grote goal was volgend jaar te spelen. Dat is het gelukt, eh, maar zoals ik net ook al aangaf, op het moment dat je dat haalt. Ja, vervalt het goal gelijk weer en is het volgende, is de finale winnen. En denk je, uh, is het team al ver genoeg om dat te bereiken? Ja, op het moment dat wij gewoon in, uh, gewoon in onze eigen vorm zijn en gewoon een ja, goede dag hebben, dan kunnen we van iedereen in de wereld winnen. Buiten het resultaat ben je ook tevreden op de ze, over de manier waarop er gespeeld is? Ja, op zich heel erg. De laatste vijf minuten wilden we iets we aanvallen en niet al te veel verdedigen. Uh, dan weet je ook dat de wedstrijd gelopen is. En dan uh, is, het last, is het lastig om nog heel veel energie erin te brengen. Uh, dus dat was, uh, dat was het enige. Maar uh, nee, ik denk dat we gewoon uh, goed in vorm zijn. Takken, maar was dat tegen Gerard de Groot? Wordt het België of wordt het Spanje uh, in de halve finale? Dat horen we over een uh, klein uh, uurtje ongeveer van uh, Gerard de Groot. Dan is uh, bekend wie de tegenstander wordt van Nederland. In die halve finale, die overigens uh, vrijdagavond wordt gespeeld. Morgen de vrouwen. Nederland tegen Engeland. Nu naar het uh, voetbal. Voetbalcontact nu met Lissabon. Met Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Goedenavond heren. Goedenavond Robert. Um, voordat we het over Benfica en 20 gaan hebben... eerst even een andere heikele kwestie. Fenerbahce uh, is door de Turkse voetbalbond... op uh, nadrukkelijk verzoek van de UEFA... teruggetrokken uit de Champions League. Dat heeft alles te maken met uh, die omkopen affaire daar. Uh, en het uh, matchfixing, zoals ze dat noemen. Beïnvloeden van wedstrijden. Fenerbahce dus niet. De grote vraag is nu... Wie neemt de plek van Venabadje in? Is, uh, er zijn hier verschillende scenario's. Is er bij jullie al wat meer duidelijkheid? Nee, diegene, geen, geen duidelijkheid. Ook hier uh, gaan er diverse scenario's in de ronde. Met het meest logische. Dat de plek van Venabadje uh, misschien wel overgenomen wordt door de beste verliezer van deze ronde. Dus uh, de verliezer die uiteindelijk het hoogste staat op de ranking. En als je kijkt naar uh, de ploegen die beoogd verliezer zijn. Gaan we er even vanuit van het slechtste scenario dat Twente dus vanavond ook niet doorkomt, dan uh, is dat FC Kopenhagen dat op verlies staat tegen uh, 3-1 achter, daar begint het mee. Dus FC Kopenhagen zou dan, als die theorie klopt, de eerste gegadigde te zijn om die plek over te nemen van, uh, van Sven Oké. Okay. Dat is één scenario, het tweede scenario, is geloof de nummer twee van de Turkse competitie. Het trapt ons voor, maar goed, laten we het Volgens mij is het zo dat de, de, de, de Turkse clubs allemaal zijn teruggetrokken. Oh, dus uh, ja, dat, ja. Dat, dat dat ook niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ja. Onduidelijkheid troef. Ik stel voor dat we gewoon afwachten. Uh, Bijkomend probleem voor die is dat morgen de loting is. En dan hopen wij natuurlijk dat Twente daarbij uh, komt. Robert, wel één dingetje nog uh, ja? daarover. Wat wel een voordeel kan zijn voor Ajax overigens. Dat, uh, want Venabatje is een geplaatste ploeg in poel 2, meen ik. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Dat zou een voordeel kunnen zijn dat Ajax weer wat meer opschuift. Nu start in pot 3. Ja. En eventueel bij het wegvallen van Venabatje doorgaat naar pot 2. Ja. Volgens mij zijn ze daar al in geplaatst nu. Um, nee, dat nee, nog niet. Nog niet. Ah. Um, ja, Ik probeer een bruggetje te maken naar uh, Twente Benfica. Gang. Op een Zal hele nette manier. Ik je vertellen wat ik zie, Robert? Want het is wel echt geweldig hier hoor, in dit stadion. Ja. Uh, het stadion de Loes. Het is uh, een prachtig stadion. Opvallend dat uh, dit is het stadion van Benfica... Uh, op een, een steenworp afstand ligt een ander prachtig stadion. Dat stadion van Sporting Lissabon. Dat kun je bijna niet... Uh, Sporting Portugal kun je bijna niet voorstellen. Want in Nederland hebben we zoiets niet... Ja, ...in het amateurvoetbal met uh, IJsselmeervogels in Spakenburg ...of in die mooie bollenstreek uh, met al die uh, clubs heel dicht bij elkaar. Maar hier gewoon op een steenborp afstand twee fantastische stadions. En ik zit hier in dat stadion de Loos uh, samen met Ronald uh, in een uh, bijna vol stadion. Ik schat zo'n 45.000 mensen hier... 200 meegereisde Enschede'ers en die luisteren naar de hymne van, uh, van de Champions League voor deze belangrijke wedstrijd. Maar wat een sfeertje hangt hier. Dit is echt voetbal in optima forma. Zelfs al is het niet helemaal uitverkocht, de manier waarop men hier met voetbal leeft. En nou ook als je buiten loopt, allemaal mensen in het rood met wit en vriendelijk en aardig en leuk. Hier is een echte voetbalsfeer, Ronald. En de eerste, de eerste overwinning is er al voor FC Twente. Dan moeten we nog aan de wedstrijd beginnen. U weet, misschien wel, u weet thuis misschien wel dat uh, de adelaar belangrijk is voor Benfica. Vliegt hier voorafgaand aan de wedstrijd rond in het stadion. De zesjarige Victoria vanavond vervangen door haar tienjarige stand-in Glorosia. En als uh, de adelaar landt op het embleem van Benfica, dan wint Benfica. Maar wat gebeurde er? Na vier rondjes in het stadion met allerlei capriolen... vloog ze een nooduitgang binnen en heeft het embleem nooit gezien... Dat dus betekent dat er eigenlijk al zoiets als een psychologische 1-0 voorsprong is voor, uh, voor FC Twente. Dat allemaal voorafgaat aan deze wedstrijd. We gaan naar uh, de elf namen van de Tukkers. Ja, er zijn uh, wel een paar verrassingen. Nou, Michael gelukkig op doel. Of gelukkig, uh, hij was licht geblesseerd de afgelopen week, maar kan spelen. Achterin Tim Cornelissen, Douglas, Wissgerhoff en Tindalli. Uh, middenveld eigenlijk maar met twee man. Want uh, uh, Twente speelt zeer aanvallend mogen wij wel stellen. Met Brama en Jans op het middenveld. Vlak daarvoor uh, de Jong. En dan aan de rechterkant Ruiz. Centrale spits Janko. En de verrassing is dat Berghuis aan de linkerkant begint. Uh, maar die zal veel wisselen met uh, Ruiz. En zal veel uh, in aanvallend opzicht moeten gaan doen. Een zeer aanvallend uh, FC Twente. Is het zelfmoord? Is het uh, heel uh, goed wat Co uh, Adriaans heeft gedaan? We zullen het over twee keer drie kwartier gaan weten. Het is in ieder geval wel heel duidelijk, Ronald, dat hij aanvallend speelt. Uh, hij wil uh, aanvallend spelen. Hij vertelde het net voorafgaand aan deze wedstrijd nog. Je moet niet later het idee krijgen. Ik ben te behouden begonnen en had ik maar. En uh, we moeten goals maken en uh, dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Berghuis speelt omdat hij voorzetten verwacht vanaf die kant. De ideale actie, de, de diepgang en uiteindelijk het achterlijntje zoeken. Dat verwacht hij van de linkspoot Berghuis. Dat is dus de verwachting waarmee uh, Coladriaens aan deze wedstrijd begint. Twente in een lichtblauw tenue gestoken met een donkerblauwe achterkant. Spelend tegen de elf dus uit Lissabon. Dezelfde elf die vorige week op het veld stond in Enschede. Met ook Luziao die vandaag gehuldigd is, gehuldigd is voor zijn 300ste duel in dienst van Benfica. Deze Braziliaan die al bij Benfica speelde in de tijd dat Co-Adriaanse nog kampioen werd bij Porto. En dus onder Ronald Koeman bijvoorbeeld heeft gespeeld. Briek is de Duitse scheidsrechter en hij heeft gefloten voor het begin van de duel. Twente in de meteen via de linkerkant. Bal wordt weggekomen uit de verdediging. ...van Twente en ook een uh, buitenspelletje gezien van uh, Janko. De eerste vrije trap is voor de ploeg met rode shirts. Witte broek, rode kousen en de helemaal in het wit gekiepende uh, Arthur... De Braziliaan, overigens geen enkele Portugees in de basiself van Jorge Jesus. Dat is de Portugese trainer, dat is de enige Portugees. Die heeft de bal naar voren gewerkt. Aanval van Benfica. Aymar aan de linkerkant met Douglas die dus weg is uit het centrum. Aymar moet dan kijken of hij met het rechterbeen een voorzet kan geven. Dat lukt niet. Gaat hij weer naar buiten? Is daar wel hulp? In elk geval van Nolito, die een van de twee doelpunten maakte van Benfica vorige week in Enschede. Mooie opening, maar wel terug naar Luciao. Luciao door de as van het veld, diepe bal richting het schapschapgebied van FC Twente. Maar daar weggekopt door Douglas en Ruiz en Cornelis komen er niet uit. Nee, en dan is het gevaarlijk, want het is meteen overnemen door Nolito. Nolito op de rand van het schapschapgebied probeert de bal naar de rechterkant te spelen, lukt niet. En dan is het uitverdedigend werk daar van FC Twente via Berghuis. Maar weer is de overname meteen daar van Benfica. is Het schot van ver, maar te ver, niet al te moeilijk. Het schot van Pablo Aimar in de handen van Nicolai Michailov. In de basis natuurlijk bij Benfica ook de Belg. Witzel, geen Saviola. De man die misschien wel werd verwacht. Maar wat dat betreft heeft Jesus gekozen voor dezelfde elf als vorige week. En ook met de boodschappen. dat vertelde hij gisteren ook nog tijdens de persconferentie. Ook wij willen winnen. We willen in eigen huis het spel maken. Dat verwacht het publiek inmiddels van ons. En dat gaan we dan ook doen. Emerson trapt de bal naar voren. De Braziliaanse linksback. Die het vorige week ook prima deed. Alleen in de competitie zijn plekje af moest staan aan Cap de Villa. De Spaanse wereldkampioen die hier via Villarreal terecht is gekomen. Maar vanavond geen onderdeel uitmaakt van het schouwspel. Omdat hij niet op de Champions League lijst is opgenomen. Luciao verdedigt uit namens Benfica, En halverwege de helft van Benfica is daar de uitbraak. Gaetan heeft de bal en die gaat van heel ver schieten. ja, Daar eh, vang je onze Nicolai Michailov niet mee. Uh, overigens uh, over thuiswedstrijden van Benfica gesproken. Negen keer tegen een Nederlandse tegenstander. Uh, zes keer gewonnen, één keer gelijk en maar twee keer verloren. En dat is al heel lang geleden. In 69 was het Ajax dat hij wist te winnen. En in 75, de laatste keer dat de Nederlandse ploeg in Lissabon van Benfica wist te winnen, was het PSV met 2-1 toen. Heel lang geleden. 36 jaar geleden. Het wordt hoog tijd dat dat weer een keer gaat gebeuren als Cornelisse halverwege de helft van Benfica de bal goed gegooid heeft richting Janko. Maar die kan hem niet uh, echt lekker verder uh, spelen. En hij is... Ziet hem de benen over de zijlijn. Vlak waar de inworp werd genomen eh, door Cornelissen. En dus mag Benfica gaan gooien. En moet Janco heel snel druk zetten op een van de achterste mensen. karai in dit geval van Benfica. Dat is wat Koo Adriaanse verwacht van zijn ploeg. Nou, je ziet het ook nu. Wietsel snel op de huid gezeten door Willem Jansen. Gaat het naar de buitenkant. Nolito en Cornelissen in hun duel. Wietsel neemt over. Maar rond de middellijn ook Ruiz. Die dan weer fel op de huid wordt gezeten door drie mensen. Ja, wat dat betreft is het een beetje hetzelfde laak in een pak. Wat deze twee ploegen betreft. Snel druk zetten op de tegenstander snel de opbouw verstoren. Het liefst al bij de achterste linie op eigen helft. En zo krijg je dus een wedstrijd die alle kanten op kan. Met twee ploegen die vrij aanvallend willen spelen. Douglas nu met het balbezit moet eigenlijk wel gaan openen in de breedte. Tim Cornelissen staat rond de middellijn te wachten aan de rechterkant. En heeft dan wat gelukt dat hij de bal tegen Dolito aanschiet waardoor er terreinwinst is voor de tukkers. En Cornelissen vijf, zes meter over de middellijn aan de rechterkant mag gooien. Heeft dat gedaan richting Janko. Komt de bal wel door maar niemand in het verlengde van Janko. Dus kan de keeper Arthur 30-jarige Braziliaan die ooit bij AS Roma onder de lat stond. Kan de bal oppikken. En uh, wordt nu even opgejaagd door Janko. Schiet de bal dan uh, uit richting uh, de voorwaarts. Het is een beste uittrap. Daar moet uh, Tindalli snel terugkomen. Doet hij ook goed. Terwijl er gevlacht wordt voor het buitenspel. Het zal op het randje zijn geweest. Maakt niet zoveel uit omdat Michailov de bal had. Maar Wisscherhoff mag een vrije trap gaan nemen. Laat dat over aan Michailov die dan weer uit zijn doel moet komen. Even dat eerste kwartiertje lekker doorkomen voor Twente. Dan uh, weet je hoe je ervoor staat. Michailov bal naar voren richting Janko. Janko kan niet koppen. Het is Willem Janssen die daar ook in de buurt is. Maar die bal ook niet kan ontvangen. En dan snel combinatiespel van Benfica. Maar zo snel dat Pablo Amar twee meter over de middellijn die bal niet onder controle krijgt. Maar dan is er toch wat onrust bij Twente achterin. Wordt de bal wel gepaast naar Ruiz, maar met zoveel onzorgvuldigheid dat hij over de zijlijn gaat. En dan nu in alle rust door Emerson halverwege zijn eigen helft van de linkerkant kan worden ingegooid. Het is zoeken, het is kijken, want het is allemaal klein. Lini staan kort op elkaar, Brama is wel bereikt. Maar of dat nou echt tot definitief balbezit voor Twente lijkt? Nee, het antwoord is nee. Hoewel Benfica slechts kort overneemt en dan toch weer het prachtige driehoekje van FC Twente. Wat misgaat bij Cornelis en dan neemt Benfica weer over op eigen helft. Heeft de bal kleine overtreding geconstateerd door scheidsrechter de brug uit Duitsland. ...die uh, dat uh, goed heeft gezien. En uh, in de middencirkel mag uh, Benfica een vrije trap gaan nemen. Uitstekende grasmat. Heerlijke temperaturen. Wist het niet meer sinds mei. 26 graden. Een uh, lage luchtvochtigheidsgraad, uh, dat uh, zijn we in Nederland anders gewend. Met andere woorden, een ideale zomeravond voor voetbal tussen Benfica en FC Twente. Benfica balbezit uh, via Garay. Garay terug naar keeper Arthur. En die uh, zal de bal dan uh, naar voren moeten rammen, want hij wordt een beetje opgejaagd door Janko. Wacht er lang mee Arthur, maar doet dat dan naar de rechterkant... waar Tindalli klaar staat om de bal te koppen. Dat lukt niet, zijn tegenstander wint het wel. Maxi Pereira. Maar de bal gaat over de zijlijn wel via... 10 in voor Buffica. Dat gaat uh, Gaetan doen. Nee, Maxi Pereira gaat dat doen. De rechtsachter, die ver is opgeschoven. Oh, die doet dat wel op een hele curieuze wijze. Kidding, Als hij in Adriaan zouden daar loers op zijn op zo'n googeltruc, die hij nu uithaalt, die uh, Uruguay aan met de bal. Maar uh, is wat dat betreft uh, nu onverbiddelijk En zegt, ja, je hebt je kans gehad. Ik laat nu Dwaai Tiendali ingooien. En dat doet hij dus halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Liet de bal uit zijn, uit zijn handen glip een beetje vochtig. En ging hij dus alleen maar lucht in. En bleef hij dus nog voor de, uh, voor de zijlijn. Inmiddels heeft. Na wat tussenliggende mensen, Cardoso balbezit overgenomen. Gaat het naar de linkerkant bij FC Twente, daar waar wel twee man staan. Maar waar Tindalli uiteindelijk de duels wint. Terug naar Michailov. En dan Janko aan het werk gezet. En met een kopbal zijwaarts zet hij Ruiz aan het werk. Op de middellijn heeft Ruiz de bal tussen twee man. Komt daar mooi uit. Wel een beetje teruggespeeld op eigen help. Maar heeft nog altijd balbezit. Gaat zoeken naar een opening. Doet dat via Douglas. Douglas die hier zeer gevolgd wordt. Omdat Sporting Portugal de concurrent. De grote concurrent van Benfica, Geïnteresseerd zou zijn in de Braziliaan. Is altijd prettig. Veel Brazilianen in Portugese voetbal. Omdat ze de taal spreken portugees. En uh, deze Douglas zou daarbij... Ook een mogelijkheid zijn bal wordt teruggespeeld richting Michailov. Die ramt de bal naar voren. Waar Jan Koot komt, hij wel verliest. En Brama de bal kwijtraakt Brama speelt de bal wat te ver voor zich uit. Is uiteindelijk niet schade. Het levert geen schade op omdat Douglas kan oprapen. Maar Douglas speelt de bal heel slecht. En dan gaat het one-touch-voetbal van Benfica beginnen. Daar waar Cardoso al heeft meegespeeld. Aymar. En nu Nolito, die komt vanaf de linkerkant. Wil een steekbal geven op Cardoso. Dat lukt niet. Garcia gaat dan vanaf een meter of 35 schieten. Dat lijkt mij ver. Dat vindt Wout Brama ook. Maar die steekt zijn benen uit... ...heeft het gevaar er waardoor uitgehaald. De bal gaat wel via de middenvelden van Twente over de zijlijn... ...waardoor hij dus opnieuw mag worden gegooid door Maxi Pereira. Kijken of het nu wel lukt. Hij doet het ter hoogte van het strafstomgebied van FC Twente aan de rechterkant. En kan het ver door Uruguayan. Guayaan. Eens kijken, hij neemt een aanloop. Er is nog een bal in het veld, die is er nu uit. Het dus klinkt het fluitje van de scheidsrechter en gaat hij uh, gooien. Maxi Pereira doet dat inderdaad ver richting Douglas en uh, richting de Jong. De Jong komt de bal weg, maar krijgt een duwtje in de rug daarbij... En dus een vrije trap. Gezien door de Duitse scheidsrechter in dit Stadio de Luce. Een uh, echt geweldig mooi stadion. Waar uh, de nummer drie van Portugal op dit moment. van de laatste vijftien thuiswedstrijden er maar dertien heeft verloren. Het is echt een, een soort van hel uh, voor de tegenstander. Want Benfica is ijzer, ijzersterk in eigen huis. Twente moet dat uh, vanavond zien op te lossen, dat probleem. Door hier. Uh, of met 3-3 uh, of uh, meer gelijk te spelen. Of een kleine overwinning te halen. Wat een zware opgave is. De bal is over de zijlijn gegaan. En uh, opgevangen door Pablo Amar. Voorlopig is er uh, weinig mogelijkheid tot echt combineren voor uh, FC Twente. Gewoon omdat eigenlijk het spelletje dat Carl Adriaanse bedacht heeft... net iets beter wordt uitgevoerd door Benfica. Geen moment ruimte is er voor de Twente spelers om maar aan combineren te denken. En je zult er echt een tandje hoger moeten schakelen. En één keer moeten raken wil je door een hecht uh, Portugees blok heen komen. Inmiddels wordt... Uh, Nolito gezocht aan de linkerkant bij Benfica met een diepe bal van Maxi Pereira. Dat is doorzien door Tim Cornelissen er rechtsachter. Terug naar Michailov met de borst. Daar waar Nolito nog even zei van nou was dat geen henscheidsrechter. Nee, zegt de Duitser uh, Briecht. Die overigens op uh, 29 juli 2008 die wedstrijd vloot tussen Sporting Lissabon en FC Twente. Die wedstrijd waar Sander Boska na 24 minuten een rode kaart kreeg. En die wedstrijd die uiteindelijk met 0-0 uh, eindigde. Goed, Twente heeft inmiddels het bezit. En dan zou het zo kunnen zijn dat Janko Verder ging. Om twee redenen lukt het niet. Omdat hij A wordt neergelegd en B. Omdat hij buitenspel staat. Ja, en ook nog een klein duwtje voorover. Dus eigenlijk drie redenen. Louis Zouw was de man die het duwtje kreeg. De aanvoerder van de ploeg van Jorge Jesus, de trainer. Die constant langs het veld staat. Ik kijk of ik Koo Adriaans ergens zie. Nee hoor, die zit heel rustig achterover op de bank. En ziet ook dat na een kleine 10 minuten, 9,5 om precies te zijn. de stand nog altijd 0-0. Is geen grote kansen geweest aan beide kanten. Aanvallend Benfica. En een verdedigend FC Twente. Nu ook weer met Tim Cornelis. Die er goed tussen zit en de bal naar voren probeert te brengen. Terwijl er iemand een hek ongeveer ondersteboven duwt. Achter ons. Maar het balverlies wel is voor FC Twente. En het nu gevaarlijk wordt. Als er uh, geschoten wordt, maar een heel makkelijk schot van Gati Garcia uh, komt in de handen terecht. Gewoon een mislukt schot. Een rollertje in de handen van Nikolai Michailov. Balbezit voor fc Twente. Maar hoe lang? Want de bal gaat via Michailov met enige moeite richting uh, Tindali. Nou, die kan hem dan binnenhouden aan de linkerkant. Net iets voor de middenlijn houdt hij dan in. Om toch een wat minder risicovolle paas te geven terug naar Douglas. De situatie is vrij simpel. Het is nog 0-0. Maar de enige keeper die tot nu toe echt wat te doen heeft gekregen is uh, Michailov en uh, Arthur. We behouden twee terugspulballetjes. Is eigenlijk nog niet echt in het spel betrokken. Optisch overwicht is er dus voor de thuisploeg bij Fika. Dat nu ook mag ingooien aan de linkerkant vlakbij de cornervlag hoogte van het eigen strafschopgebied, dat gaat Emerson doen. Daar staat Wietzel klaar om die bal eventueel door te koppen. Dat doet hij ook. Wie ontvangt er dan? Nou, dat is Tim Cornelissen. Maar Wietzel heeft die bal vervolgens weer te pakken. Korte combinatie met Nolito. Nee, die gaat de ruimte zoeken. Pablo Armer gevonden. Nog wel op de helft van de Portugezen, maar nu wordt de middellijn overgestoken via Cardoso. En dat gaat dan weer snel. Het is uh, direct spelen. Cardoso die de bal de diepte in geeft. Uitkijken geblazen. op FC Twente. Want daar komt de eerste echte mogelijkheid voor Nolito. Maar hij schiet de bal in zijn net. Probeert de bal over Miguel. ...of heen te wippen, terwijl ik dacht dat er toch voor het doel een paar mensen heel redelijk in positie stonden. Zoals uh, uh, Pablo Aymar, die daar echt uh, aardig in de buurt stond. Maar ook Caetan stond daar heel dichtbij. En hij, dus uh, uh, Nolito, ging voor eigen gewin en speelt de bal in het zijne. Nou nee, er kwam alleen Caetan nog even aangelopen uit de verte. En het is een echte spits die uh, Nolito maken van een van de doelpunten vorige week tegen FC Twente. Uh, gelukkig voor Twente ging de bal in het zijnet. Hij wipte hem als het ware over Michailov en Misschien is het wel gelukkig dat hij het op een mooie manier wilde doen. En daardoor loopt het dus op deze manier af. Cardoso inmiddels met het beentje vooruit. Ja, dat heeft hij goed gezien. Het beentje vooruit richting Tim Cornelissen. Naar overtreding van de uit Paraguay. Die nu aangeeft, ik weet het echt niks schrijfsrechter. Maar ja, de Duitser is onverbiddelijk. Geeft de vrije trap aan FC Twente. Eindelijk zou je kunnen zeggen, kunnen de tukkers dan eens van eigen helft af. Peter Wischhof gaat die vrije trap nemen. Die ligt een meter of 10, 15 voor de middenlijn aan de rechterkant. Maar Wischhof ziet eigenlijk ook niet waar het naartoe moet. Ruiz beseft dat, komt dan uit zakken vanuit zijn spitspositie. Dan geeft de bal terug aan Wischhof die dan wat kappen en draaien kan doen en Douglas kan aanspelen. Ook weer in de as van het veld. Ja, legt die bal eens achter de laatste linie zou je zeggen, maar dat kan Douglas niet. Hij speelt de bal naar Cornelissen over de zijlijn. Vervolgens gaan de handen ten hemel met ja, waar moet ik naartoe? Nee, dit heeft Ko Adriaanse niet bedoeld toen hij zei: "We gaan heel aanvallend aan deze wedstrijd beginnen." is dit niet. Niet lekker in zijn vel en moet leidzaam toezien hoe het optisch overwicht in de eerste minuten van dit duel. Na 13 minuten is het nog wel 0-0 voor Benfica. Ja, op het moment dat Douglas die bal over de zijlijn speelt dan zag je zowel Janko als Luc de Jong zeggen... precies wat jij zegt, legt die bal nou eens achter de linie. Maar dat uh, gebeurde niet. Nu dan misschien wel als Luc de Jong erachteraan gaat en de, zijn voet een beetje hoog heeft geheven. Maar ik denk dat, dat de bal gewoon over de zijlijn is voor een inborg voor Benfica. Of geeft hij toch een uh, vrije trap? Nee, hij geeft een vrije trap, uh, scheids aan de brug. En dan uh, gaat de bal naar de zijlijn waar Arthur uh, heel rustig aan doet. Want uh, niet vergeet, na de 2-2 vorige week in Enschede... heeft uh, uh, Benfica ook aan een gelijk spelletje genoeg. Dus echt heel veel haast zullen ze ook niet hebben. Uh, ik denk dat dat voor FC Twente nog het beste zou zijn... dat je gewoon in de 91ste minuut dan die 1-0 erin uh, kunt trappen. De vrije trap is genomen op het hoofd van Cornelissen. Uh, Ruiz heeft balbezit. Ruiz komt van rechts naar binnen, maar nog altijd op eigen hel... Of er is ruimte gemaakt door Berghuis. Maar die wordt helemaal niet gevonden. Sterker nog, Berghuis heeft nog helemaal geen balbezit gehad. Twente verliest de omschakeling is daar van Benfica. Met de mogelijkheid voor... Ja, de mogelijkheid was er voor Gaetan. En die schiet hem dan tegen Tindalli aan. En zegt vervolgens tegen de scheidsrechter dat was Hens. Maar dat wordt dan weggewoven. Gelukkig voor uh, FC Twente. Betekent wel dat dit moment weg is. Heel even, want Twente komt er weer niet uit. En levert de bal eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig in aan uh, Benfica. Dat zich nu ophoudt via Gaetan aan de rechterkant. Een uh, duel nemen. Maxi Pereira is zelfs mee. dan is daar nu met Tiendali. Nou, uiteindelijk wint Tiendali en kan Jansen de bal scheppen richting de Jong. Maar hij doet dat niet goed, want de bal wordt weer opgepikt. En is het Maxi Pereira die de bal heeft aan de rechterkant op de rand van het strafschapgebied? Nog altijd. En dan is het uh, maar goed dat Tiendali ertussen zit. Want uh, uh, er was uh, een mogelijkheid tot uh, passing, maar net het been van Tiendali. Weer balverlies. Uh, mocht u zitten te wachten op het nieuws van 8 uur... terwijl er een uh, gele kaart wordt gegeven aan Douglas... Uh, daar heeft Twente trouwens mazzel bij. Het nieuws van 8 uur stellen we uit tot in de rust van deze wedstrijd. Waarom heeft Twente mazzel? Omdat. Uh... Uh, het uh, Nolito was die uh, eigenlijk, zo leek het, vrij op de keeper af kon gaan. Maar de scheidsrechter had al gefloten voor een overtreding van Douglas. Douglas wel de gele kaart en de vrije trap ligt er voor Benfica. Er wordt er even gesproken tussen Douglas en uh, een aantal andere spelers. Douglas zegt zoiets van, jij naart mij een kaart aan, Pablo Amar. Want jij schiet gewoon over mijn been heen, terwijl ik je niet eens raak. Nou, misschien is het wel zo dat inderdaad daardoor die vrije doortocht weg is...